Dit is het lokale omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De Baronielaan in Goorlen krijgt een complete make-over. De weg wordt vervangen door betonnen klinkers. Trottoirs en parkeervakken worden opgeknapt. Een belangrijke aanpassing is dat de straat van type verandert. Van maximaal 50 naar 30 km per uur. De bewoners van deze straat klaagden al langer over de inrichting van de weg. Niet alleen is het wegdek behoorlijk versleten... Nu nog wordt er volgens de omwonenden veel te snel gereden. Met de renovatie worden verschillende maatregelen genomen om de weg veiliger te maken. Zo komt er een fietsoversteek op de kruising Kempenelaan en Baronielaan. En de inrichting wordt zo aangepast zodat er maximaal 30 kilometer gereden mag worden. Ook krijgen de wegen van rechts voorrang. En ook dat moet snelheidremmend werken. Uit een enquête onder de bewoners van Goorde blijkt dat ruim 80% van de respondenten de huidige baronielaan erg onveilig vindt. 75% ervaart geluidsoverlast. Daarvan vindt weer ruim de helft de overlast heel erg. Het plan ligt nog bij de gemeente ter inzage. En iedereen kan reageren zoals het er nu ligt. Tijdens de afdelingsvergadering van D66 Midden-Brabant zijn afgelopen woensdag de lijsttrekkers voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten Dongen, Goorle, Tilburg en Waalwijk bekendgemaakt. De afdeling D66 Midden-Brabant bestaat uit zes gemeenten. Dongen, Goorle, Tilburg, Waalwijk, Hilvarenbeek en Loon op Zand. De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar op 21 maart. Buurkracht is gezamenlijk energie inkopen en zo goedkoper uitzijden en ook duurzamer bezig zijn. Er ontstaan in Nederland steeds meer buurkrachten. Ook in de regio Goorla komt het steeds meer voor. Voor de onderlinge leden in de buurkrachtgroep is het een soort wedstrijdje. Een van de dingen die we doen, bijvoorbeeld, is in een, een buurkrachtbuurt... als we dat eenmaal opgestart hebben met de buurtbewoners... Um... We doen een aanvraag voor slimme meters. Um, de slimme meter wordt gebruikt in, om in te krijgen in je energieverbruik. Op onze platform, op buurkracht.nl, um, kunnen de mensen dan met hun slimme metercode inloggen. Maar het leuke ervan is, en, en dat is een beetje het nieuwe, is dat het niet alleen jouw eigen verbruik geeft, maar dat geeft ook het verbruik van het gemiddelde van de buurt. Tot besluit het weerbericht. Het is zomers in de regio Goerle. De komende dagen hetzelfde weerbeeld en pinksterweekend wordt normaal zomerweer met 20 tot 22 graden. Tot zover het lokale omroep Gollen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaalomroepgollen.nl.